Okay. Weet je dat nog? Dat weet je niet meer, hè? Dat zie je? is lang geleden. Dan zie je al dat leed van anderen, daar denk je gewoon weer niet aan. Er is elke dag weer nieuw leed. Ja, dat is waar. We kunnen het gewoon geestelijk niet meer aan. We kunnen het gewoon niet meer bijhouden. Ja, ja, ja. Nou, straks naar tien hebben we Goedemorgen Zand. We blijven naar Hoogland. Ja. En uh, wij gaan het weekend en we spreken elkaar volgende week weer. Dus uh, maak er iets, uh, iets leuks van, zal ik zeggen.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 Het weer. Er zijn nog wat mistbanken, maar deze lossen in de loop van de ochtend geleidelijk op. Daarna komt de zon tevoorschijn en is het overal zonnig. De temperatuur loopt vanmiddag op tot ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Ook groet op zaterdag. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, op TV radio en internet. ZFM met nu. Goedemorgen Zandvoort. Dit is Goedemorgen Zandvoort op ZFM. angstig stil op de radio. We krijgen de signaal dat we begonnen zijn met uh, Goedemorgen Zandvoort. Ik pak gelijk het papier erbij want het is 19 maart 2011. We zitten weer in Hotel Hoogland, waar u welkom bent voor de koffie. Het wordt gelijk wel heel erg stil om mee. Normaal praat u leuk door. <laughs> Goed, de techniek is in handen van Pascal van der Beek. De redactie Yvonne Roosendaal. En die is vandaag ook gastvrouw, dus die doet de koffie en de koekjes. Naast mij zit En Goedemorgen. Goedemorgen. Naast mij zit Ben Zonneveld. Heb jij nou wat te kweken in deze buurt? Uh, nou... Uh... Ik vind dat een, een goed initiatief eigenlijk, Ben. Er zijn zandvoorters <laughs> die willen het dorp groener maken. En dat wordt dan ineens zomaar weggehaald. Zou je dat kunnen combineren met een bed en breakfast misschien?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 vandaag.nl ...waar eigenlijk iedereen op Zandvoort... ...en elke organisatie... ...zijn nieuwtjes, tips en al dat soort dingen kwijt kan. Ja. Uh, uh, bijvoorbeeld de BIEB... ...of uh, de BKZ, de kunstenaars... Uh, ...de gemeente. Iedereen kan zijn eigen PR maken op... ...zandvoort.vandaag.nl Ja, en op dit moment is hij gevuld...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 Gaan we naar yoga toe? De Wereld Yoga-dag. En Bianca van Zijdeveld komt daar het een en ander over vertellen. Zij heeft trouwens ook een reis naar India gemaakt. En het schijnt dat dat nogal wat invloed op de lesstof heeft gehad. We zijn zeer benieuwd. Ja, eh. Uh...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 Touching hands Reaching out Touching me Touching me Sweet Caroline times never seem so good I look at the night, and it don't seem so lonely. Dat, dat was sweet, dat ja, vind ik wel, want we hebben sweet Caroline en we hebben aan tafel... Jacqueline Jacqueline, dat rijmt in ieder geval ja, dat, dat wel, daarom keek ik er <lacht> ook eventjes <lacht> naar <lacht> Jacqueline schouder, welkom, goedemorgen Goedemorgen We mochten niet te veel vragen, want het was de eerste keer Goed, dat? <lacht> Ja, dat keer zit wel, ja, ja. Maar ja, je hebt toch vaker met, uh, met mensen te doen Ja, zeker Precies, toch. dus ja. het kan nooit echt, uh, echt ja. schokkend zijn nee, We gaan want... praten over uh, open dag zorginstellingen Ja uh, wat doe jij bij Huis in de Duin? Ik ben uh, afdelingsmanager van uh, afdeling de branding. Dat is de afdeling uh, waar de mensen bejaarden zitten. Daarbij ben ik interim afdelingsmanager voor de Zandhoeven. Dat is de wijk Ziekenboeg. En dat, en dat, dat is alles... een afdeling met revalidanten en palliatieve zorg. Oké, okay, dat is allemaal in Huis in de Duin? Dat is allemaal in Huis in de Duin. Want uh, open zorg dat is natuurlijk landelijk. Ja. En uh, ik heb ze overal al zien houden, ah, De stickers bij de borda-sticker hangen en de NL Doet staat er achteraan. Ja. Het is een combinatie van. Het is een ik combinatie. Ja. Klopt. Hoe komen ze aan zo'n combinatie? We zitten toevallig. Dit is toevallig. Ja. De combinatie, is uh, dus toevallig. Want ik weet ja. dat NL Doet in de bodaan Stichting wat gaat doen en geloof ik ook in, uh, in Huis in de Duin. En, ja, uh... NL Doet, uh, de Lions Club van ja. Zandvoort, uh, komt in Huis in de Duin en Bodaan de ontbijtjes verzorgen bij de Dementenbejaarden. Dat is vandaag. Dat is vandaag. Er zijn als het goed is al uh, begonnen. Dus mensen zitten allemaal nu aan het luxe ontbijt. Ja, lekker de smikkel. Aan hoor. de croissantjes. En, ja, uh, ja. Goed. ja. Uh, Open dag zorg. ja. ja. Huis in de Duinen, laten we het daar even over hebben. Mm -hmm. uh, uh, uh, wat doen jullie zo al? Voordat we um, eigenlijk echt open dag gaan, want daarna mogen mensen op visite komen bij jou natuurlijk. Ja, we hebben open is van 11 tot 3 vandaag. En we geven rondleidingen en met name op de PG afdelingen. Um, we geven informatie over uh, opname, over het wonen huis in de duinen, uh,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 Denken, zo'n stuk of twintig personeelsleden vandaag die vrijwillig uh, komen en uh, mensen rondleiden van informatie voorzien. Oké, okay. hoe, hoe is het met Huizen Duinen op het ogenblik? Goed. Ja, ja. ja er circuleert nog wel goed. eens wat, maar daar wil ik het vandaag niet over hebben. Nee, nee. Maar nee. Um, vroeger zei, zei men altijd: Als je in Huizen Duinen wilt wonen, moet je je nu al opgeven. Is dat nog zo? Is het, als mensen naar Huizen Duinen willen?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 Valt het wel meest wat ja. makkelijker. Ja. En bij de, bij de, uh, bijvoorbeeld de mentenzorg moet je geplaatst worden. Hè? Daar moet kun je, je geplaatst kun je roepen, worden. Je menten, nee, nee, nee. Moet je een indicatie uh, voor hebben. En hoe, hoe verloopt uh, dat? Uh, dat? Uh, als mensen echt van thuis komen, dan komt er een indicatie zo, mm -hmm. zo van de huisarts. Dat gaat naar een indicatiebureau, uh, via cliëntenservice, bij ons. En dan komt er een inschrijving.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 Ja, ja. Dat, dat is wel... Maar daar kunnen wij als bezoekers straks ook eh, daar als rondkijken. Bezoeker, ja, ja, graag zelfs. We willen graag laten zien ja. van, goh, wat kunnen wij ja, ja. bieden, wat voor zorg leveren. Ja. En eh, ja. hoe gezellig is het in uh, huis ja. in de duinen, ja. ondanks je ziek zijn. Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Nou is een jaar of tien geleden heeft de Rijksoverheid een beleid ingezet om eh, bejaarde zorg in de, in de oude vorm...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 Nee, Daar durf ik u nog niet echt uitspraken over te doen, nee. dat uh, okay. kan ik u niet. Is moeilijk. Nee, dat is moeilijk. Ja. Ja. In, in hoeverre zijn jullie betrokken bij die nieuwbouw als, uh, als manager? Ik neem aan dat je wel een paar eisen hebt. Uh, ja, wat dacht u? Ja. <laughs> Veel eisen. Ja, je ja. zegt de nieuwbouw komt eraan. Uh, wat, ja. wat, wat, hoe, hoe loopt dat? Wat is de planning? Wanneer, wanneer gaat wat gebeuren ongeveer? Ja. Nou, niet nou, op dat de datum hoor, maar zo nee, welk jaar nee, nee, denk nee, je nee. daarover? Ja, dat durf ik niet te zeggen. Hm. Ik bedoel, uh, uh, wat ik wel begrepen heb, er zitten veel aken en ogen aan. Aan ja. die hele nieuwbouw. En, uh, wat ik wel weet is dat de zorg daarbij betrokken wordt. Hm. Omdat de mensen van de werkvloer, naar mijn mening, toch... Uh, uh, ja, dat lijkt me de meeste know-how hebben ja. om. Uh, ja. ja, want op jullie gaan ruw weg gezegd van plek wisselen met de Gerttenbachschool Ja, da daar komt het eigenlijk daar op neer. Daar komt het op neer, ja, ja dat klopt. En dat zal nog een hoop planning aan de gemeentekant. Ja, en... maar ook aan onze kant. Tuurlijk, en ook, ja, ja. Duurlijk, zeker het aan is jullie. Heel kant. ook voor ja. ja. ja. ja. Oké, okay, nog eventjes NL doet. Ja want we hebben aan de ka ene kant de open dag waar uh, de Zandvoorters of iedereen mm -hmm. kan kijken naar de zorg. Overigens jullie zijn niet de enige die uh, een open dag houden. Nee, nee, het, is nieuw... landelijk, nee landelijk. Hè, het is landelijk. Ja. Ja, het is landelijk. Het is landelijk. Ook nieuw Unicum ook op, op de Zandvoortselaan ja. uh, uh, heeft nog. Maar ja. even NL doet. Uh, dat is ook vandaag. Ja. En gisteren, meen ik. Gisteren. Gisteren ook. Uh, ja. want, wat doet NL doet Alleen voor Alleen gisteren is. Uh, en NL doet. Uh, niet in de Huis in de Duinen geweest. Dus die okay, hebben echt gekozen wist. om het vandaag te doen. Als je, ja, als je ziet op uh, wat je gisteren dan kon zien, de politiek uh, was gisteren heel actief bezig. Ja, ik zag de koningin en, schilder. Uh, ja, ja, ja, ja, ja, ministers die we ja. ontbijtjes aan het ja, geven ja, ja, waren. Ja, ja, ja. En er is gekozen om uh, het Oranje en de Lions Club Zandvoort hebben gekozen om vandaag voor Huis de Duinen en bodan te ja, je, en je, je noemde al even het ontbijt. Ja. Uh, gaan ze nog meer vandaag uh, doen bij jullie? Ik hoop het wel. <laughs> maar je weet het. Daar gaan we vanuit. is, is een ah, keer die zolder nou, zo, ontbijt. Het is specifiek gericht op het ontbijt, dus een luxe ontbijt. Ja. Um, en daarbij hopen we wel dat ze. Uh,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 Begeleiden. Ja, op de, ik weet een beetje van eigen ervaring dat op de, in de ziekenboeg is dan zo'n centrale ruimte waar vaak gezamenlijk koffie wordt ja, gedronken. En dat is de bedoeling dat vrijwilligers ja. daar een kopje ja. koffie misschien koffie. inschenken, ja. een praatje maken. Ja. Ja. Ja. Daaraan moeten we denken bij vrijwilligers. Daar uh, moeten we zeker producten. aan denken. Oh, okay. ja. Dus Goed. ik hoop echt vurig dat er mensen komen die vrijwilligers ja. werken. En Jij zit op de WIP doen. want je moet om 11 uur uiterlijk uh, terug zijn. Ja. Hè? voor de hebben we hebben al die mensen ja. die komen. Hè? Ja. Nou, we hopen dat er ja. heel veel mensen komen. Ja. Uh, Jacqueline, bedankt en ik hoop inderdaad dat je ook wat vrijwilligers kan werven vandaag. Oké, okay, graag okay. gedaan. Dankjewel. Goed, bedankt Jacqueline. Okay. We gaan straks praten met Arland Berg over de zeepkistereis, maar uh, eerst gaan we eventjes luisteren naar uh, Boudewijn de Groot met Jimmy.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 wel genoeg de zaken, man zonder mededogen die concurrent verslagen vindt, zelf haast als failliet gaat. En ik zit hier tevreden met die kleine op mijn schoot, de schijnt er is geen reden, met rot weer en het harde wind te gaan. Ik ben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 Dat is een ruimte van 504 vierkante meter, ja. is, daar hebben we iets van, uh, wat van duizend schilderijen, duizend stukken, Dat Is ook prints en uh, maar voornamelijk schilderijen. Maar jullie zijn op zoek naar bepaalde spullen? Ja. En waarom en uh, hoeveel?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 Uh, bijvoorbeeld Susanne Bodden die maakt uh, uh, beeldhouwwerken uit gevonden spullen. Dus die gaat bezig met de vorm. Ja. En op elk beeldscherm gaan we dan uh, uh, uh, gaan we iets filmen wat uh, weer een link gaat leggen met, met het ene beeld naar het andere. Uh, um, zintuiglijke aspecten komen aan bod. Ja, omdat je dat zoekt, misschien zijn die tv's nog ergens. O, oh, uh, zo bedoel uh, je. Ja. Ja. <laughs> ja. Het moet allemaal wel werken. Uh, liefst, ja, absoluut. Ja, dat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 Ja, het is een snelle wissel. Even een decorwisseling, hè? Nou kwam hij ook heel snel aanknetteren op die, uh, die, die Solex van ja, hem. Het is de snelste visboer die we hebben hier in Zandvoort. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Alan Berg. Ja. Uh, komt ploffend aan op een Solex in een leerjas. Ik mis het potje.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 Mm, het leukste of uh, een van de leukste kinderen heeft van toch wel? Koninginnedag, iedereen kijkt er naar uit. Alleen kinderen? Nou, okay. nou het is uh, van, vanaf vier jaar.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 Hoe je het Maar ja, verloop... je wint wel altijd een beker, dus... Uh, ja, je, je dus... kan ook een derde worden. Ja, is... Dus, uh, bouw een en... wagen, schrijf je in. Ja, ik ken ja. het Zie een uitdaging. CFM heb ik ook nog nooit meegedaan, dus... Uh... Dat, is, dat is een oproep. Oproep, CFM. CFM. Zeepkistenrace. Win dus een beker, joh. mooi voor in de studio. Ja, we <laughs> moeten toch een zeepkist kunnen bouwen uit al die oude spullen die we cadeauw. hebben. Ja. Ik zou aas wat zeggen over die oude stukken, maar <laughs> dat ga nee, nee. Nee, ik niet. Nee, niet. Hoe is het uh, verloop? Want... Uh, er zijn uh, vier categorieën. Wordt dat in één keer afgehandeld of wordt het aan het eind afgehandeld? Nee, nee we, uh, het is zo. Hè, we zetten weer uh, de baan op. Hè. We hebben een ja. hele mooie C-container. Weer van een... bovenaf? Ja, weer, we gaan weer de Oranjestraat. straat. is toch echt een. Kijk, we hebben het twee jaar gedaan in de Hattestraat. Ja. Eén keer bij uh, de Tjinvoort. Toen één keer bij. Uh, uh, andersom. Uh, het eerste jaar bij de was het nader, dat we in de bocht zaten. Uh, het was te ja, klein. Dat het is. baantje was maar 60 meter lang. Dus er waren een heel veel toeschouwers tussen.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 en euh, nou dat is fantastisch, het is een veel langere baan hij is 150 meter lang nu, dus de mensen kunnen het veel langer zien, de kinderen hebben een groter stuk om te rijden uh, er zit een bocht in de, je, komt, dus, oh, je staat naar beneden, ga je om het Raadersplein, het is gewoon hartstikke leuk voor de kinderen, dus uh, daar, de baan daar, daar wil ik eigenlijk niet naar tornen ik had eerst nee. nog bedacht of ik uh, uh, uh, bijna aan het eind, dus op het Raadersplein of een soort douche ga maken, of een uh, wip ga maken, door een <lacht> beetje weer een nieuwe creatie want dan hou je de toeschouwers vast maar ja, je moet oppassen dat niet te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 Uh, wordt er per categorie gereest en de ja, prijsuitreiking. Ja, ja, nee, ik wil dat nee, nee, niet nee, nee, als nee, negatief ding doen, maar nee, vorig gaat... jaar hoorde ik van het duurde allemaal wel erg lang. Ja, dat is het ook. Het duurt ook erg lang. Daarvoor hebben we afgelopen jaren gelijk na het evenement hebben we twee, regelen, twee uh, punten in het reglement veranderd. Mm -hmm. uh, wat, wat eigenlijk een groot probleem was, is dat uh, er meerdere kinderen met één wagen mochten rijden. Ja. En dat hield dan in dat uh, als, uh, als je juist nummer 15 aan de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 dan mogen ze allebei nog maar gewoon één keer starten. Elke waag krijgt nog maar één startnummer. Okay. Dus daardoor is het verloop nu veel soepeler. Uh, maar host... het, het blijft host... wel ja. zo dat de, de categorie start en ja. helemaal aan het eind zijn. is de prijsverdrijking. Dus ja. je tussendoor ja. per nee. categorie. Nee, nee, nee, nee. Kijk, want het is namelijk zo.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 want dat, ja, dat is gewoon voor, de, ki voor uh, de kinderen willen allemaal twee keer rijden, dus het is zo ja, voorbij namelijk. Ze racen lekker, allemaal ja. achter elkaar naar beneden. Ja. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk wel een organisatie, want je moet uh, verkeersregelaars moeten neerzetten, ja. de ja. e moet je neerzetten, de strobanen stro moeten in het plastic verpakt zijn, ja. dranghekken moeten we eens neerzetten, de baan moet gebouwd worden. Ja. Dit jaar hebben we weer een heleboel gedoe met, uh, met de dekenmarkt in de straat, want die willen niet uh, dicht gaan het is op een zaterdag. Mm -hmm. Dus ja. de commissie die... Uh,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 Van geven en nemen. ja, maar dat, dat, dat heb je als, je als je meer in het centrum woont. Het is, uh, het is toch een, uh, een kinderspeeldag, zo'n kinderkinderen en uh, ja, de halte het wordt ook afgesloten. de halte staat ook ja. dus, Ook op zaterdag. Uh, ik vind het nog steeds een aanwinst voor de kinderkinderen dag. Dus. Ja, en uh, positief is ook als ik je hier even de volder zie dat jullie weer allemaal sponsoren hebben die ja. dit uh, mogelijk maken. Ja, maar dat is ook natuurlijk een, uh, een heel gedoe, want je begrijpt dat iedereen toch op de centjes moet letten. Dus het is, ik heb een hele trouwe sponsors gelukt.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 te vernoemen een, een keer hoe je dat waardeert. Dus of uh, kinderen van sponsoren uh, meedoen? Uh, jouw kinderen ook? Of van ja, je broer oud, Nee, dat is geen ontkomen aan. Dat is geen vraag meer. Dat is stap een, nummer 1 en 2. <laughs> nee, kijk, van mijn, hun moet mijn je jongste kind... De, kijk, uh, uh, uh, mijn oudste kind die, uh, die al uh, ba, twee keer meegedaan, dit wordt het derde jaar, die is uh, 7 en die, die start dus nu niet meer als eerste, want uh, van 4 tot met 7, mm -hmm. de jongste deelnemer die gaat als eerste. Ja. Maar mijn jongste kind is uh, net 4 geworden. Dus die de dus, ja, die is stad uh, nummer 1. Ja, dit is stad nummer 1, dat kan niet anders. Die <laughs> wordt door de, waarschijnlijk door de murdermeester afgeschoten. Dus, uh. oh, die weet ook al dat die moet komen. Nou, dat is bij deze dan uh, genotuleerd. <laughs> ja. En de, jouw kinderen, komen er ook kinderen van buiten Zandvoort? Uh, ja, maar dan is er toch voornamelijk weer uh, de omgeving. Er uh, wordt de groenteboer aangereven voor de deur door een kinderfiets. Er uh, ja, gebeurt is, hier van alles.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 tussen de 10 en 15 deelnemers elk jaar mee. En hier hebben we afgelopen jaar 63 deelnemers gehad. Dus daarom je mag, mag je best wel een beetje uh, arrogant uh, zijn. Ja. En dan mag je best <laughs> nou, wel noemen is, de grote de, prijs de, van de, Nederland. Dus en dat was ook een knipoog. Want ja. eigenlijk is dit logo uh, gebruikt. Altijd verdorigd het circuit van Zandvoort. De mm -hmm. grote prijs van ne Nederland. Ja. Dus ik denk, nou, dat hoort wel bij zand voor De grote prijs van Nederland. Dus ik uh, gebruik ja, het ja, beter, wel lekker Beter goed, uh, goed gepikt of zo. Of goed gejat dan slecht verzonnen. Was het niet zoiets? Ja, zoiets is het. Nou, even... Ja, we schieten in de tijd, schieten we op. Heb jij zelf, jij had zelf ook een zeepkistenverzameling? Ja, ik heb er. Uh... Je spaart ze een beetje. Ja, ja, ik heb een beetje te veel of zo. Dus ja. uh... kijk, dat komt ook natuurlijk. Is dat, heb... is dat je hobby? Ja, het is een beetje doorgeslagen, ja. Is een beetje doorgeslagen. Mevrouw luistert de radio niet, dus ik, uh, ik uh, kan wel wat zeggen. Maar zoals zij hier naast had gezeten. Er? Nou, je van Nou. Je nou, zou het haar zeggen, maar een stuk of twintig denk ik of zo. Het is echt doorgeslagen. Maar dat komt ook naartoe. Kijk, ik heb sponsors nodig. Want zonder het, eh, sponsors kan ik het evenement niet doen. Kijk, en als zo'n sponsor komt en die zegt mijn kind wil meedoen. Dan zeg ik, ja, het is...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 uh, aangeschaft en gebouwd. Ja. Dus, uh, dus ja, er zijn weer leuke karakter te zien. Maar ik weet ook al, die, die mensen die uit nieuw mee meekomen doen...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 Is open, dus de inzijving is de, via dus, uh, de website. Ja, alles gaat uh, via de website of ze kunnen. Uh, via de website uh, kunnen ze het inzijformulier uh, uh, downloaden en dan kunnen ze hem uh, of afgeven bij de fietsenwinkel, verstegen wielersport of ze kunnen hem bij mij thuis in de brievenbus gooien, Aijen van de molenstraat 61. <kijen> en uh, maar ze kunnen het ook ja. allemaal via het internet doen, natuurlijk. Dus van de boulevard ja, van de, de boulevard, maar dat is een beetje buiten het dorp voor de, voor de ja, kinderen, ja. kinderen helemaal ja. dus, www.zeepkisten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 krijgt dit jaar een uh, baseballpet uh, gedrukt met logo. Dus uh, dat wordt een nieuwe collectors item. Oh, Ben, wij gaan ook. Wij gaan ook. Ja. <lacht> uh, Allen gezien de tijd. Hij is niet de te de koop, niet de, koop de, de cap. Hij is alleen... Uh, je, de, moet de, je moet meedoen. Je moet meedoen. We kunnen ze ook niet uh, genoeg laten drukken om uit te delen. Want het is natuurlijk te duur. Kost, kost, kost geld. Aard, ja, kost maar we geld. willen natuurlijk uh, deelnemers uh, triggeren. Dus uh, het is echt weer nieuw van dit jaar dat we een cap uh, laten drukken. Het is echt een... Dus wil je een... Uh, Exclusieve baseball cap met, met Solex prijs. zond voor nee, de Solex grote prijs van Solex, Nederland. Solex Race, dat is uh, fijn dat je het zegt, yeah. dat je begint over de Solex <laughs> Ja, Ja, ik, ik, ik ben daar Stien van volgende over half we hebben nog vier je minuten. Nog twee nee, nee, minuten. Nee, nee, nee, je mag terugkomen <laughs> volgende keer voor Solex de Solex Race. we hebben het de laatste weekend van augustus, gaat hoe dan ook weer door dit jaar. We hebben oh, okay. een sponsorbudget gekregen van het Holland Casino. We draaien hem zo weg hoor. En, uh, nee, maar het is toch fijn dat er zo'n enthousiast iemand maar, naast je zit. Hè? Vind ik ook. Maar, maar daar dus, kom je nog een keer voor terug. Ja. Uh, we willen deze keer even beperken tot... Uh, de zeepkistrace en, en, en de Solex De Solex heb je ook al genoemd. Sandvoort.nl Hij praat echt een uur binnen een kwartier. En daarom zullen de mensen waarschijnlijk ja, nee, na nee. nou nog denken van... Ik ga het volgende week ja, maar, maar dus, eens Het is dus voor ons toch makkelijk, Ben. Heerlijk. Ja, dat is waar. Maar er zijn okay. nog meer gasten. Allang. het was spellen allemaal. <lacht> <Nee>. <lacht> Dan zitten we hier volgende week nog. Allang. Bedankt. Bedankt voor je tijd. Bedankt, uh, dat Bedankt je voor de koffie ben. hiervan. Ja. Zeepkistenrace, Zandvoort.nl, inschrijven of downloaden en langsbrengen uh, op de boulevard. Ja, en of doe bij de mee. fietsenwinkel. Geniet van de Koninginnedag, doe mee. Ja, doe mee. Oké, okay. Arland. bedankt We gaan uh, straks uh, over yoga praten maar, We gaan uh, alleen nog Jan Hilco Dietz bedanken Die heeft weer alle drukwerk verzorgd. Okay. Die heeft de flyer ontworpen, die heeft Ik de zou poster ontworpen Ik want... <laughs> Oké okay. Je kan uh, niet zonder uh, die mensen hè? <laughs> Nee, dat is waar, heel erg bedankt Het uh, is eigenlijk een fluitje van niks Julien Claire met Ze Tu le sais bien, le temps passe rien. Tu sais bien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 ik heb de ton un beau matin, het zonnetje. Rêve de joie sur ton chemin Qui résonne et c'est très bien Et ce n'est qu'une tourterelle Qui reviendra tire d'elle En rapportant le duvet Qui était son nid un beau matin Et ce n'est qu'une fleur nouvelle Et qui s'en va vers la graine Comme un petit radeau frêle sur l'océan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 En dat willen we vermijden met de yoga of ja. verbeteren. Okay. Nou Don, ik zeg het toch ja. volgende week, want ik heb het lijstje hiervoor. Ja, we... <laughs> ja is... Om tien uur ja. begint de overdag. Ja, dan is de eerste gaat... les gepland voor volwassenen. Ja. Je gaat ik... door tot, uh, uh, tot kwart over drie. Ja, er zijn verschillende lessen gepland. Zowel ook voor kinderen of voor tieners, mm -hmm. die zijn ook welkom. Ja.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 Zich manifesteren in onrustige slaap. Dat kan zich doorzenuwen. Examenvrees. Ja, dat soort dingen. Ja. Nou, daar kan je met yoga je dus heel ik veel aan doen. doen. Ja. En met kinderen is dat net zo. Dan heb je natuurlijk problemen ADHD. Misschien iets van bedplassen. Of concentratievermogen. Dat niet. Al die nou, dat dingen kan je met die je opnoemd, yoga. Uh, al die dingen die je opnoemt, die hebben mijn kinderen niet. Maar ik zie toch wel dat ze erg druk, druk en nog drukker zijn. En dat, uh, dat zou wel eens wat rust kunnen gebruiken. Ja.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 We moeten, we moeten hier afsluiten gezien de tijd, anders worden we eruit gegooid. Ik denk doordat, dat jij toch eens naar die meditatie moet, want... Ja, ja, nee, nee, opzij, opzij, opzij. op ja, opzij, opzij, opzij, opzij. Ja. Ja. Uh, volgende week zaterdag, volgende open, dag. Week zaterdag ja. open dag. In de... het jeugdhuis achter de protestantse kerk op het kerkplein. ja. ja? Van tien uur tot kwart over drie en nee. dat is... Maar je hebt van die mooie foldertjes heb je, hebben van je gerekt. Kunnen ja, die ik, ook opgepikt worden? Nou, in principe heb ik er hier een stapeltje achtergelaten. Ik heb al door het hele dorp heen geflijerd. Okay. Dus heel veel mensen hebben hem al in de brievenbus gehad. <coughs> en mensen kunnen ook naar de website. Ja, o, dat is een hele moeilijke dat naam. Dat is een hele moeilijke naam. Um, www.ayurvedictouch.nl uh, er staat ook een, een vooraankondiging in het lokale krantje afgelopen donderdag. Okay. Dus mensen hebben dat ook in, in de, zandvoetse, de Schat, zandvoetse krant. het Zandvoetse krantje. Okay. Dus daar kunnen ze het ook op naslaan. Okay. Dus ik hoop alle mensen met kinderen en tieners en ook mannen hoop ik te verwelkomen. Waarom kijk je nou zo naar Dom? Nou ja, goed, en naar jou ook toch? <laughs> ik ben Dom van harte welkom. En ik okay.